De Verenigde Staten en de VN maken zich zorgen over een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Israël dreigt het grondoffensief in Gaza aanzienlijk uit te breiden. Volgens de Palestijnen zijn sinds het offensief donderdagavond begon zeker 65 inwoners van Gaza omgekomen en 200 gevonden gevallen. Israël zegt dat 17 Palestijnse schutters zijn gedood. VN-chef Ban Ki-moon vertrekt later vandaag naar het gebied voor overleg. In Harlingen woedt een grote brand in een schelpenwinningsbedrijf. Boven het industrieterrein hangt een zeer grote zwarte rookwolk. Volgens de brandweer lijkt het erop dat de rookwolk niet over bewoond gebied trekt. Of er gevaarlijke stoffen bij het bedrijf liggen is niet bekend. Het vuur dreigt over te slaan naar twee bedrijven naast het schelpenwinningsbedrijf. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Suriname is begonnen met een actieve campagne tegen het chikungunya-virus. Dit niet-dodelijke virus gaat gepaard met hoge koorts, huiduitslag en zware gewrichtspreinen die maanden tot jaren aanhouden. Het verspreidt zich snel in het Caribisch gebied. Het virus wordt overgebracht door de mug die ook het dengue-virus verspreidt. Het weer. Vandaag schijnt de zon flink en het wordt bijna overal 30 graden. In het oosten en zuidoosten misschien zelfs 35 graden. Vanavond neemt uit het zuiden de bewolking en de kans op een onweersbui toe. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Er trekken buien over het land soms met onweer. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Ja, zo. A Als si ce soir, j'ai jij envie echt tout seul. Als je het zover, jij niet echt rentreet, je mooi. Als je het zover, je niet echt rentreet, je mooi. je het zover, casser niet echt rentreet, sa c'est What the danger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 Take out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 C'est la foi c'est la foi Wat la foi aan de peux plus peux er aan de ce qui sur marqué sur les murs peux plus voir er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat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 Je conteste, les ramées me manquer et le temps qui se perd Ik suis pas niet, Ik ben niet van Ik ben niet van plan om ce soir Ik ben niet van fermer ma gueule gaan. Ik ben niet van